Twee uur. Dit is Radio 1. Met Elspeth Gutteke en Prensen Klammer. In Dit is de Dag presenteren we trots ons nieuw culturele exportproduct. En dat is musicalster Willemijn Kijk. En hoe overwin je, als je er helemaal aan toe bent, de weerzin tegen een rollator? Hier is het NOS Journaal met Renate Evers. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de elektronische enkelband... niet mag worden ingevoerd als een alternatief voor gevangenisstraf. Dat onderdeel moet uit het plan van staatssecretaris... En de staatssecretaris Steven worden geschrapt... vinden regeringspartijen VVD en PVDA. VVD-woordvoerder Van der Stuur noemde het een hardpunt en PVDA-woordvoerder Marcouch sloot zich daarbij aan. Ik heb in mijn bijdrage duidelijk aangegeven... dat, dat de Partij van de Arbeidsfractie um, voor elektronische detentie is... Maar niet aan de voorkant, wel aan de achterkant. En met de achterkant wordt bedoeld dat de enkelband wel kan worden gebruikt... voor mensen die het grootste deel van hun straf hebben uitgezeten... en terugkeren in de maatschappij. Op de Golanhoogten zijn gevechten uitgebroken... tussen het Syrische leger en de opstandelingen. De gevechten spelen zich af in de gedemilitariseerde VN-zone... tussen Syrië en het door Israël bezette gedeelte van de Golan. Inzet is een grenspost van de VN-waarnemersmissie. Opstandelingen namen die in waarna het Syrische leger aanviel. Inmiddels is de post in handen van het leger. Bij de gevechten zou een VN-militair gewond zijn geraakt. In de Zuid-Turkse stad Adana is vannacht een agent om het leven gekomen... bij een demonstratie tegen de regering Erdogan. Het is voor het eerst dat er een politieagent omkomt bij de protesten. Eerder deze week kwamen twee demonstranten om het leven. De 30-jarige agent viel van een hoge brug naar beneden... toen hij achter een groep demonstranten aanzat. De betogers willen dat premier Erdogan zijn excuses aanbiedt... voor wat zij noemen het buitensporig harde optreden van de politie.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 Vooral de 84-jarige koningin Fabiola wordt door de nieuwe regeling getroffen. Het staatsinkomen van de weduwe van koning Boudewijn daalt van 1,3 miljoen euro per jaar naar 450.000 euro. De bewoner van het huis in Drenthe, dat vannacht door een explosie werd verwoest, zou vandaag zijn huis worden uitgezet. Volgens de woningcorporatie zou dat gebeuren om financiële redenen.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 Bij de ANWB Erwin de Hart met de verkeersinformatie. Ja, er staat een kapotte vrachtwagen op de A58 Eindhoven richting Breda. Dat zorgt voor een file tussen Moergestel en Goorle van 3 kilometer. Bij Goorle is de rijstrook dicht. Er is meteen een tafel vol gasten in Dit is de Dag. Blijf luisteren. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst.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 Musicalster Willemijn van Kijk voor Over de Wereld. Ze staat in uh, musicals in Scheveningen, Broadway en de West End. En wat is haar geheim? Dat gaan we haar vragen. En de gast, fysiotherapeut Frank de Boer. Hij komt deze week met een handzaam boekje... om te leren hoe je van je rollator je vriend kunt maken. Vriendschap sluiten met een rollator, kan dat? Dat kan zeker. Verder aan tafel twee betrokkenen bij de Molukse treinkaping van 35 jaar geleden. Oud-officier Kees Kommer van de BBEK en hij legt zo meteen uit wat dat is. En ex-gijzelaar George Flapper praten we en met hem praten we over hoe zij beleven... dat er voor de zoveelste keer nieuwe feiten zijn over dit nationale gijzelingsdrama. Vorige week werd er een dwerg-finvis gezien langs onze kust. Dat klinkt mooi, maar bioloog Nienke bijntema Beint, gaat uitleggen dat het een veegteken is. En uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website. Dit dit is de dag.nu. Bijna drie weken na het begin van de gijzelingsacties in Bovensmilde en bij de punt. besloot de regering gewapende hand daaraan een einde te maken. Dit is het voorste compartiment van de trein. waar de meeste van de zes gedode kapers zaten. Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon. Ter willen van het voorkomen van dergelijke gewelddaden in de toekomst moesten wij hiertoe besluiten. We hebben dat dan ook verdrietig, maar in overtuiging gedaan. Ja, dat was minister van Justitie destijds Dries van Acht... na de gewelddadige beëindiging van de treinkaping bij De Punt, 36 jaar geleden. Er zijn nieuwe feiten boven tafel gebracht door onderzoeksjournalist Jan Bekkers. Hij was vanochtend te horen op deze zender met de lezing dat de kapers zijn geëxecuteerd. Praat het erover met de, over de vraag wat het nieuws doet met twee betrokkenen: Kees Kommer en George Flapper. Meneer Kommer, uh, u wilde aangekondigd worden als officier BBEK. Dan wil ik graag even weten wat dat is. De BBEK is de bijzondere bijste zijn het krijgsmacht. En die bestond uit scherpschutters, uit precisieschutters, noemden we ze. En dat waren mariniers, dat waren onderofficieren van de Marseusee... en dat waren onderofficieren van de Landmacht. Ja, en, en die u... eenheid die werd aangestuurd door drie officieren van de Marseusee... Ja. waarvan ik er één was. U was er één. U lag in het veld rondom de trein? Ja, we Zo hebben ontdrukken. drie weken rond de trein gelegen. Ja, meneer Flapper, u zat in de trein. Ik zat in de trein. Ja, drie weken lang daar. Um, ja, meneer Kommer... Um, er is nu twijfel over, of tenminste twijfel over dat de lezing tot nu toe... namelijk dat de gijzelaars en ook de burgers die omkwamen... door de scherpschutters om het leven zijn gekomen. De, de twijfel is of dat wel waar is. Hoe, hoe, wat is uw ervaring? Hoe heeft u destijds meegemaakt? Als ik nu kijk naar de inhoud van het rapport van Jan Beckers... dan blijkt dat uh, onze schutters... maar minimaal hebben bijgedragen tot de doden van... De doden en gewonden van de kapers. En blijkt dus nu dat er hoogstwaarschijnlijk uh, op, de, op de gedode of min of meer gewonde kapers geschoten is door maritiers in de trein. Ja, die dus in de trein plaats hebben gevonden. Dus, dus naar binnen zijn gegaan na een bestorming. Ja, die Ten, dus min of meer geëxcuseerd zijn. Ja. Ja, te, terwijl je eigenlijk. Als je, als je de trein ziet. Uh, dan zou je haast denken met uh, zoveel mitrailleurvuur dat uh, ja, dwars door uh, staal gaat. Uh, uh, dat ze allemaal eigenlijk alle moeilijkers eigenlijk wel door hadden moeten zijn. Ja. U, zat, dat... u, zat, u zat even naar u, meneer Flapp. Want u zat in die trein. Uh, hoe heeft u destijds beleefd? He? Want was er iets te zien van wat er gebeurde op het moment dat die trein bestormd werd? Nee, daar kun je niks van zien. Uh, ik heb natuurlijk er wel over nagedacht toen ik erin. Tijdens die weken van uh, hoe kan het aflopen? Het kan, uh, uh, nou ze kunnen zich overgeven of er komt een aanval. En uh, uh, ik heb er wel over nagedacht, wat moet ik doen als ik een aanval is? Uh, nou, dat dus in ieder geval op de grond liggen. En, uh, en dat heeft u ook gedaan toen? En ik lag al op de grond voordat ik het zelf besefte en toen... Uh, toen zag ik zo uit mijn ooghoeken uh, allerhand vuur rond de trein. En toen dacht ik van nou, als die boel maar niet in de fik vliegt. Nee. Uh, van de nabranders van de, uh, van de Ja, Maar u heeft niet gezien wie de uh, gijzeldaars heeft gedood? Nee, dat kun je niet zien. Dat heeft in feite... Uh, dat is vaak zo. Uh, iemand die namelijk uh, heel erg dicht bij uh, de plek is... die ziet vaak heel weinig... Hè? Uh, uh, maar, uh, het enige wat ik op een gegeven moment gehoord heb, uh, want ik zat vrij vooraan, uh, uh, dat is dat een marinier zei, uh, hier zijn ze allemaal kapot. En dat kan betekenen uh, uh, dat hij constateert dat ze uh, uh, dood zijn, mm -hmm. maar het kan ook betekenen dat hij ze kapot geschoten heeft. Ja, dat weet en, je niet. Het lijkt erop, dat nu uh, met het onderzoek van Bekkers... dat het dan het laatste blijkt te zijn. Ja. Meneer Kommen, heeft u altijd gedacht dat die gijzelaars gedood waren door u? Ja. Ja? ja. En wanneer bent u daaraan gaan twijfelen? Daar ben ik aan gaan twijfelen toen Jan Bekkers met dat onderzoek begon. En daar informatie boven tafel kwam, en waarbij hij mariniers bevraagd heeft. Die waren erbij, die zeiden zelfs, het is gebeurd, maar... Ze, ik, ze kunnen me toch niet meer pakken, want ik ben niet meer strafbaar, omdat het verjaard is. En door verder onderzoek uh, ben ik steeds meer de gedachte toegedaan dat wij uh, op het verkeerde been zijn gezet. Ja, Want u kreeg na afloop van de actie te horen, dankzij jullie ingrijpen, het schieten van buitenaf, is, is, is, is het gelukt om die gijzelingsactie te beëindigen? Nou, wat belangrijk was, is uh, dat was het uitgangspunt van de, van de actie ook, om zo weinig mogelijk doden te creëren. Dat was ook uw opdracht? Dat was ja, dat is altijd uw opdracht, mm -hmm. want als je al bijstand moet verlenen, dan gebeurt dat onder de paraplu van justitie. En justitie die maakt dan allerlei regels past aan, waar je aan moet voldoen. En de opdracht is altijd arresteren en nooit doodschieten. En om dat te voorkomen, om, of om dat, dat te bereiken, hebben we een, een systeem bedacht van compartimenteren. Onze eenheid, waarbij ingekaderd die, die mitrieurschutters... die schoten... Op de, op, de, op de grenzen van waar tussen waar de kapers zaten en waar de passagiers zaten. Maar u zaten. wist precies wie waar in de trein zat. Zo Zeker. ongeveer. Ja, ja. ja. oké. Okay. Dat was dus uh, ja, door waarneming, door afluisterapparatuur en door warmtebeeldfotografie. en ook door het waarnemen van onze schutters. kwam dat allemaal terecht bij de lijn Dat plaatselijk ligt. En die verzamelde al die gegevens. Ja. En, en nu blijkt dus dat. Onder andere meneer de Jong als een van de leidersplaats van likt, heeft gezegd, ja luister eens even, die informatie die wij binnenkregen... op die tiende, de avond voor de, voor de, voor de elfde, die was helemaal niet dreigend. Hm. En terwijl ons gezegd werd dat de dreiging zodanig groot was... dat er ingegrepen moest worden. Ja, ja. Dus er was onduidelijkheid over hoe, het, hoe dreigend de situatie in de trein was. Meneer Flappen, hoe dreigend was de situatie in de trein? Ja, die was helemaal niet zo dreigend. Nou, u werd wel al drie weken gegijzeld. hè? Uh, jawel, maar uh, kijk, iedereen denkt namelijk dat je 19 dagen angst hebt. Maar dat is helemaal niet zo. Je, uh, uh, een mens kan eigenlijk maar uh, vier of vijf uur uh, angst verdragen. En dan gaan zij in, in de situatie leven. Dat is net zoals je nu wel eens uh, uh, bang kan zijn... Uh, voor de atoombommen die op ons gericht zijn. Maar uh, daar leven we ook gewoon mee. We leven ook gewoon mee dat we dood kunnen gaan als we... Uh, als we met de auto rijden. En, en ja, maar zo... wacht even, u zat, u, zat, u zat in die trein. U kon er niet uit. De omstandigheden waren heel naar, lijkt mij. En toch zegt u, ja, je gaat ja, er mee leven. Ja, maar je, je gaat leven in de situatie. Ja, ja. Ik kan me ook niet... Uh, ik was toen helemaal niet bang om dood te gaan in, in die trein. Dat kan ik me nu helemaal niet meer voorstellen. Nee. Maar... Uh, uh, je leeft dan gewoon daarin. En, wat wat uh, doe je eigenlijk allemaal in zo'n trein? Nou, je, je, je gaat schaken. Je gaat ja, echt spelletjes? Uh, spelletjes doen. Uh, je gaat uh, uh, uh, uh, veel lezen natuurlijk. En, uh, en we hebben op een gegeven moment gewoon iets ingesteld... dat, uh, dat uh, uh, elke dag uh, iemand uh, iets over zijn eigen beroep ging vertellen. En, uh, een soort praatgroepje. Uh, praatgroepjes. En, uh, uh, je, ja. moet, je moet je gewoon vermaken. En hoe was uw relatie met, met de kapers? Nou... In eerste instantie denk je natuurlijk en heb je ook achter, in je achterhoofd wat er in Wijster was gebeurd. Er was al in Wijster waren er was anderhalf jaar uh, daarvoor daar waren drie Nederlanders doodgeschoten. Ook in de trein. Uh, in die trein ja. in Wijster. En uh, dat is natuurlijk iets wat uh, wat natuurlijk wel angst in omdat dat uh, nu ook kan gebeuren. De kabers hebben ons steeds uh, voorgehouden dat er geen doden zullen vallen, maar dat, uh, dat neem je natuurlijk enigszins met de korstjes zout... want je denkt: ja, het zal wel. Hè? Mm -hmm. En uh, uh, je weet niet of, uh, of uiteindelijk, als het zover komt, uh, wat doen ze dan? Ja. Kijk, maar ook het Stockholm-syndroom. Ja, speelt dan een rol. Dat je, je, dat je gaat soort... identificeren met je, met je kaper? Ja, dat je een soort verbroedering krijgt tussen de kapers en tussen de slachtoffers. En dat, dat speelt zeker op, op, op langere perioden, zeker in een periode van drie weken, speelt het een belangrijke rol. Ja. Even ja. terug naar, naar die uiteindelijke aanval Mag ik even iets over de Stockholm-syndroom zetten? Want Voordat u daarvan beschuldigd wordt? Nou, ja nee, kijk, het is, uh, uh, uh, het is hier in Nederland nog nooit geconstateerd... Nee. Uh, ondanks dat allerhand psychiaters dat zeggen. Uh, Stockholm-syndroom is uh, uh, uh, iets wat in uh, een bankoverval in uh, 1974 in Stockholm... Uh, daar heeft namelijk een uh, bankemployee echt meegeholpen ja. met uh, de overvallers. Nou, dergelijke situaties zijn in, in Nederland nooit voorgekomen. Het is nooit geconstateerd, nooit gediagnosticeerd. Nee. Oké, okay, maar, maar, maar mag ik even terug naar meneer okay. Kommer? Want we, we hadden het over de vraag van wie heeft nou uiteindelijk die, die, die gijzelaars, oh, die kapers, uh, doodgeschoten. Nou, daar is dus nu heel veel twijfel over ontstaan. U heeft lang gedacht dat u het was, maar dat was dus niet zo waarschijnlijk. De munitie speelt ook een rol. Ja, dat speelt een belangrijke rol. Legt u, legt u dat eens uit? In het onderzoek van, uh, van Jan Bekkers uh, wordt duidelijk onderscheid gemaakt... tussen de munitie die de metrieurschutters hebben gebruikt. Dat is allemaal na te gaan. De munitie die wij hebben gebruikt. En de munitie die de mariniers toegestaan zou zijn om te gebruiken. Maar in dat onderzoek blijkt ook dat er hollowpoint munitie is gebruikt... En dat is munitie die op grond van de verdrag van Genève verboden is. De, niet alleen, de, de, niet de, de, alleen de, de, voor de krijgsmacht, ja. maar ook voor iedereen. Het is gewoon ja. internationaal verboden. En mijn vraag is dus, hoe is het mogelijk dat die mariniers... die die trein in moesten, in bezit waren van Hollow Point? wie heeft ze de, de toestemming gegeven om die Hollow Point te gebruiken... en hoe kan het zijn dat de mariniers zeg maar, die je voorraad hadden... Ja. Heeft u dat, een, enig idee? Geen flauw idee, nee, wist maar, ik het maar. Maar u zegt, dat moet wel uitgezocht dat worden. Dat moet zeker uitgezocht ja. worden. En dan nog even over de vraag van uh, of er ingegrepen moest worden of niet... en wie dat dan uiteindelijk besloten heeft. Want dat, daar bestaat dan ook heel veel onduidelijkheid over. U, meneer Kom, u lag in het veld. Ja. En wat had, was uw idee van de situatie in die trein... Op het, vlak voordat er ingegrepen werd? K kijk, ik heb wel gezegd, alle informatie die... Voor die die we krijgen uit het afluisteren en wat we, en wat we zien. Het gaat allemaal naar de LPD toe, de Leilepaaselijk Delict. Die geeft die informatie door aan het crisiscentrum. En bij de punt was het dan in Assen. Uh -huh. Daar komt nog meer informatie Komt er bij elkaar door psychologen... en door andere specialisten die leggen al die informatie bij elkaar. En in de informatie van de jong blijkt dat het niet dreigend was. Mijn vraag is dus, hoe is het mogelijk... Dat er, zeg, gezien de dreiging, de niet-dreiging van de Jong die doorgegeven is, hoe is het mogelijk dat dan voordat het in De Haag is, die uiteindelijk beslist, het beleidscentrum daar. Hoe is het dan mogelijk dat, dat zeg maar een draai wordt gegeven ja, naar, naar weldreigend? weldreigend. Ja. Naar ja. weldreigend. En dat is, ook niet, dat is u ook niet duidelijk. Nee, dat is nee. mij niet duidelijk. Klapper nee. nee. heeft u daar ideeën over? U zat nou, in terrein, maar... uh, uh, Kijk, uiteindelijk heeft natuurlijk het kabinet besloten om uh, um de aanval in te zetten. Uh, Achteraf zijn er allerhand redenen aangevoerd om uh, uh, de aanval op de punt op bevrijdingsactie te rechtvaardigen. Uh, uh, er waren een aantal redenen. Uh, uh, zoals van. Uh, uh, als we uh, dat niet met geweld aanpakken, dan doen ze het nog opnieuw. Dat is een reden die gewoon flauwekul is. Hm. Uh, het blijkt gewoon niet Dan zouden zo de molukkers misschien nog een keer zo'n actie plegen. Ja, maar, oh, ja. Uh, uh, uh, maar juist door dit geweld is er namelijk. Uh, Drie kwart jaar later weer een gijzeling geweest. Uh -huh. uh, maar goed, er waren dus vier redenen die ik in een artikel eens een keer weerlegd heb. Er bleef één reden over en dat was uh, dat er acuut gevaar was voor de gegijzelen. We hebben daar uh, drie jaar geleden in, uh, in Groningen een discussie gehad. Daar was uh, meneer Kommer ook bij en, uh, en ook meneer Van Acht. En. Toen hebben we aan Van Acht heel klip en klaar gevraagd hoe zit dat. En Van Acht heeft toen verklaard dat er was geen enkele reden... Eh, eh, eh, om aan te nemen dat de, eh, dat, de gegeizel, of de, dat de kapers geweld zouden gaan gebruiken. Dus toen vielen alle redenen weg. De enige reden die nog overbleef, die Van Acht ging, ging, eh, nog noemde, was dat... Eh, eh, artsen en psychiaters niet konden garanderen dat het goed zou gaan met de gereiseling. Mm. Nou, dat was wel. De, de, die redenen werden wel heel erg dun. Ja. En dat heeft namelijk wel acht levens gekost. Ja, maar, als, maar als Van Acht dan toen zei dat het niet dreigend was, dan begrijp ik niet eh, dat Van Acht met z'n kornuiten in dat uh, beleidscentrum toch de beslissing hebben genomen en onze opdracht hebben we gegeven om in te grijpen. Ja, voelt u zich, voelt u zich uh, in de steek gelaten in de ik politiek? Voel, ik, als u, als ik voel u... me blazerd. Ja. Nou, dat, is, dat is iets wat in ieder geval onderzocht zou moeten worden. Ik, ik heb ook drie jaar geleden heb ik een artikel geschreven over, uh, over zaken als uh, over de parlementaire verantwoordelijkheid. Uh, uh, de regering kan militairen inzetten zonder toestemming van uh, het parlement. Ik heb voorgesteld dat zodra uh, er militairen worden ingezet, dat er grondwettelijk een parlementaire uh, enquête opvolgt. Ja. Dat als er uh, uh, door militairen uh, uh, militair geweld... en op een militaire manier wordt ingegrepen tegen eigen burgers dan moet er grondwettelijk een parlementaire enquête komen... maar ook een gerechtelijk onderzoek. Ja. Zodat namelijk de twee andere poten van de trias politica... de uitvoerende macht gaan controleren. Ja. Nou, en dat ik, is niet gebeurd. Nee. En, en, de, en het parlement heeft namelijk na die kaping... Heeft echt gefaald. Ja. Ze hebben namelijk geen onderzoek gedaan. Nee, meneer Kommer, dat kan natuurlijk alsnog. Zou u dat willen? Dat er alsnog een, eindelijk eens een keer... Een, een, een, sluitend onderzoek, of nou ja, sluitend, een uitgebreid onderzoek komt naar wat er nou werkelijk is gebeurd? Dat zeg ik uh, zeker. Ik heb de, de, een jaar of drie geleden heb ik een boek, een boek geschreven erover. En toen heb ik ook al voor het radio gezegd dat het tijd wordt... eigenlijk voor een parlementaire enquête. Want dan kan iedereen onder eden gehoord worden. En degene die zeg maar, dan liegt, die kan meteen de bak in. Dit is de dag. Danny Kravitz, die zong voor ons It Ain't Over Till It's Over. We hebben een nieuw... Natuur op 1. Ja, ze zeggen ook wel eens in Over Till The Fat Lady Sings. En over dat soort uh, fat ladies gaan we het nu een beetje hebben volgens mij. Walvissen, Nienke Bijntema, uh, welkom. Uh, het is namelijk een, beetje in het, uh, nou, een klein beetje in het nieuws de afgelopen tijd... die grootste. Zeebewoners van onze planeet laten zich steeds vaker voor de kust zien. En u uh, uh, weet daar veel van. Afgelopen week was die opwinning er, want er was een dwergvinvis gezien... He, vanaf het broor, uh, boorplatform in de Noordzee. Is dat bijzonder? Ja, dat is bijzonder. Die komen niet uh, heel veel in het Nederlandse deel van de Noordzee voor. Uh, wel in de noordelijke Noordzee, of voor de kust van Engeland en bij Noorwegen. Maar in het zuidelijke deel van de Noordzee, dus bij ons... daar zie je eigenlijk nauwelijks vissen. Dus dat gebeurt een paar keer per decennium. Maar als het gebeurt, dan is het wel bijzonder. Dan wordt het ook altijd even gemeld. Oké, okay, en wat, wat voor walvissen zwemmen er dan voornamelijk in de Noordzee? Uh, nou, je hebt een aantal categorieën. Je hebt de vaste bewoners, de, de soorten die hier echt thuishoren. Dat is bijvoorbeeld de bruinvis. En de die niet bruin is, de, he, trouwens. Die niet bruin is, nee. Een beetje zwart-grijsachtig. Ja. Um, die dus, en de witsnuitdolfijn en de tuimelaar, die we allemaal wel kennen... dat zijn de vaste bewoners van de Noordzee. En dan heb je nog soorten die af en toe langskomen... die dan een beetje verdwaald zijn, van hun route afgeweken. En daar zie je inderdaad dat, uh, dat die de laatste jaren, eigenlijk de laatste tien jaar... weer veel meer voor de kust worden gezien... en ook veel vaker stranden dan in de decennia daarvoor. Oké, okay, ja, de logische vraag is dan, hoe kan dat? Hoe kan dat, ja. Dat verschilt een beetje per soort. En vaak uh, zijn wetenschappers het ook niet over eens. Het is heel vaak onduidelijk hoe het precies komt. Bij potvissen is het bijvoorbeeld zo. Die leven eigenlijk alleen maar in hele diepe oceanen, Op plekken waar de oceaan heel diep is. Dat zijn even voor duidelijkheid, want er zijn zoveel soorten walvis. Dat zijn die met die hele platte... Met die hele platte nee, neus, is, die ja. enorme kop, Moby Dick, zeg maar. Dat ja, is een potvis. Precies. Die, die hebben hele diepe wateren nodig om te kunnen jagen. Want die eten geen vis, maar die eten inktvissen. En die leven op de bodem van de diepzee. Ja. Dus als een potvis in Nederlandse wateren terechtkomt... dan is hij echt verdwaald. Dan heeft hij daar niets te zoeken. En vaak strandt hij dan ook, dan is hij al ziek... of. Hij heeft zich vergist in zijn navigatie. Dus die zijn vaak toch wel ten dode opgeschreven. Ja. Um, maar dan heb je ook nog andere soorten, zoals de bultruggen. Daar hadden we natuurlijk afgelopen december nog eentje. Ja, Joh Johanna. Johanna, Johanna, die daar ja. heel veel in het nieuws kwam. Um, die, daarvan is het al ietsje logischer dat je ze af en toe in de Noordzee ziet. Want Land. die leven wel van vis, niet van inktvis. En die vissen die vind je ook in de ondiepe kustwateren. Dus die kunnen gewoon op jacht gaan in Nederlandse wateren. En zijn dat in, in geval van zo'n Johanna of andere bultrugvissen... zijn dat dan individuele acties? Want ik heb ook wel uh, gelezen dat, dat ze heel veel in groepen... Goeie. Eigenlijk zwemmen. En met name de zijn best wel sociale dieren zijn. Ja, klopt. Maar de beesten die je hier ziet... dat zijn allemaal uh, loners. Allemaal, het zijn uh, pubers, noemen we ze wel. De jonge beesten die nog niet echt een groep hebben gevonden. Die eigenlijk een beetje aan het verkennen zijn geslagen. En dat in het geval van de Bultrug is dat wel heel bijzonder. Want tot 2003 was er nog nooit een buldrug in Nederlandse wateren gespot. Ja. Niet in zee, niet op het strand. En vanaf 2003 zie je, zie je dat opeens wel heel regelmatig. Is er misschien sprake van individuele bij de bultruggen. Ja, dat zou wel eens kunnen zijn. Meer Ja. meer nou ja, pubers. Voor die trend is er eigenlijk niet een hele sluitende verklaring. De enige verklaring die, ik heb daar met wat wetenschappers over gepraat, die ze kunnen bedenken, is dat het eigenlijk wel weer wat beter gaat met de bultruggen. Die zijn natuurlijk in de afgelopen eeuwen ongenadig bejaagd, bijna tot uitsterven toe. Maar de, de laatste decennia niet meer, sinds het moratorium op de walvisjacht. Dus die bultruggen die zijn zich weer een beetje aan het herstellen. En daar Daarbij zie je dat uh, doordat ze door een hele, hele nauwe, we noemen dat een bottleneck... als een populatie heel klein is en nog maar een paar individuen zijn over... en die vormen weer de basis voor de nieuwe populatie... Mm -hmm. dat je dan soms wat extremer gedrag krijgt. En dat zwerven van die jonge pubers, dat zou daaronder kunnen vallen. Dat de bultruggen die nu weer in aantal toenemen... net wat ondernemender zijn dan uh, 100 jaar geleden. Ja, het zijn wel echt vissen met een karakter. Vissen. Je zegt steeds vissen, het zijn zoogdieren. Oh, ja, sorry, ja, zie je graag al. <laughs> zoogdieren met een karakter. Met een karakter ja. ja. Maar dan zeg je dus eigenlijk dat gedrag bij dieren... dus ook verandert in de loop der tijd. Ja, zeker. Ja. Die kunnen zich uh, ja, aanpassen aan omstandigheden... of door toevalsprocessen. En in dit geval lijkt dat een beetje het geval te zijn. Dat door toeval misschien uh, onder de buldruggen... die die slachting hebben overleefd... net wat meer beesten zijn geweest die wat ondernemender waren... wat, wat uh, buiten de gebaande paden. En dat die nu naar verhouding een groter deel van de populatie uitmaken. Maken. Okay, hoe, hoe komt het eigenlijk dat wij mensen die, die, die walvissen, die zoogdieren... zo fascinerend vinden? Want als er, als er een zeepaardje aanspoelt, dan hoor je niemand over. Nee, klopt. Nou, Ik denk dat dat veel te maken heeft met dat ze eigenlijk... in heelbe veel opzichten heel erg op ons lijken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar onze... Op ons lijken? Ja. Mensen ja. lijken op walvissen. Nee, op uh, de manier waarop wij ons leven. Uh, onze levenscyclus. Walvissen die kunnen ook 70, 80 jaar oud worden. Die krijgen ook maar één keer in de paar jaar één jong... En daar zorgen ze dan uh, jarenlang voor. Vaak wel twee, twee, drie, vier jaar voordat ze weer nieuw jong krijgen. En je ziet ook een sociale structuur die heel erg lijkt op die van ons. Ze zorgen met z'n allen heel goed voor de kalfjes. Ze, ze beschermen die bijvoorbeeld door in een kring te gaan liggen... als er een aanval is. Ze hebben crashes. Bijvoorbeeld bij diezelfde potvissen die heel diep moeten duiken. Ja. Als die moeder anderhalve kilometer diep moet duiken... daar doet ze wel anderhalf uur over voor ze weer boven water is. In de tussentijd zijn er andere vrouwtjes die dan op haar jong passen. En ook met bevallen heb ik gehoord, dat ze ook elkaar helpen. Precies, klopt. Dan gaan er ook anderen omheen liggen... om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld orka's. En de mannetjes... Die zijn in geen velden oh, oh, ja, nee, nou, vreugde. Dat lijkt wel op nee. de hele wereld. <laughs> nee. Want die zijn in de zomer... Ik, als, die, ik, als Ik die zou bijna zeggen, van, trek de vergelijking eens door. Ja, ja. precies. Ja. Nee, in de zomer, als die potvissen hun jongen krijgen... dat gebeurt in tropische wateren... omdat dat uh, ja, lekker warm is voor die kleintjes... dan zijn de mannetjes met z'n allen in de poolgebieden. Okay. Dus de mannetjes die zijn dan in de wateren bij Noorwegen. Ze zijn helemaal vol aan het vreten, want daar is dan een overvloed aan. Aan plankton, dus aan vis en dus aan inktvis. Ja. En die moeten zich helemaal volvreten om het jaar daarop de strijd om de vrouwtjes weer te kunnen winnen. Dus die mannetjes migreren naar het noorden en weer terug. En die vrouwtjes blijven in tropische wateren met hun jongen. Ja. Ze, ze kunnen ook dingen die wij niet kunnen als mensen, namelijk ontploffen. Ja, ja. Plotten, inderdaad. Hè? Nou, Ik denk dat wij dat ook wel kunnen... als je ons maar lang genoeg op het strand in de zon laat liggen als ja. we dood zijn. Maar leg eens uit, hoe kan dat? Ja, hoe dat ontploft een walvis? Dat gebeurt als een walvis dood is, aangespoeld op het strand... Die walvissen, moet je, je voorstellen, die hebben een hele dikke laag blubber. Vaak wel meer dan 50 centimeter dik. En die isoleren dat beest fantastisch. Dus zelfs als de, als de buitentemperatuur laag is... dan blijft zo'n beest nog een hele tijd lekker 37 graden van binnen. Dus het gaat lekker gisten en borrelen in die darmen. Er zitten heel veel bacteriën, die dan... produceren allerlei gassen. En dan kan het zijn dat die gassen zich ophopen... en dat dat werkelijk met een enorme klap ontploft. Dat is ook waarom altijd wordt afgeraden om uh, dicht bij een walvis te gaan staan. Het, zo, het, dat zal, het zal maar in. gebeuren met zo'n blauwe vinvis van 30 meter. Ja, precies. Nou, daarvan zijn, nou, ik weet, geen gevallen bekend. Wel, het er gebeurt, nou ja, het eerste wat, wat uh, mensen hier in Nederland doen... als er een walvis is aangespoeld, is hem even lek prikken in de buik... zodat die gassen alvast kunnen ontsnappen. Want anders is het echt levensgevaarlijk. We blijven uit de buurt van de walvis. Zometeen, ze zingt musicals in drie talen op de grootste podia van de wereld. Willemijn Verkaik vertelt zometeen haar verhaal. Dit is Radio 1. Het is één minuut over half drie. Hier is Renate Evers met het NOS-journaal. Een belangrijk onderdeel van het bezuinigingsplan van staatssecretaris Steven lijkt van de baan te zijn. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de elektronische enkelband niet mag worden ingevoerd als alternatief voor gevangenisstraf. De regeringspartijen VVD en PVDA vinden dat de enkelband wel kan worden gebruikt voor mensen die het grootste deel van hun straf hebben uitgezeten.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 In Turkije is voor het eerst een politieagent om het leven gekomen... bij de protesten tegen de regering Erdogan. De agent viel van een hoge brug toen hij achter demonstranten aanzat. Eerder deze week kwamen bij de protesten twee betogers om het leven. En vanaf volgend jaar kan in winkels contactloos worden gepind. De pas hoeft dan alleen maar dicht bij het pinapparaat te worden gehouden... om bedragen tot 25 euro te betalen. ING komt als eerste bank met dit betaalsysteem. En tot zover het nieuws van dit moment. Verkeerde van de Wijnandswaan bij de ANWB. de A27 van Gorkum naar Utrecht... staat file tussen Noorderloos en Lexmond 2 kilometer. En dat komt door een kapotte vrachtwagen. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met hier aan tafel twee betrokkenen bij de treinkaping in De Punt... 35 jaar geleden, Kees Kommer en George Flapper... musicalster Willemijn Verkijk, bioloog Nienke Beintema... en dokter Frank de Boer. U kunt uh, reageren op Facebook of via Twitter met de hashtag DIDD... of u kunt naar onze website gaan, dat is ditisdedag.nu. Willemijn kijken. je hebt de musical Wicked eerst in Duitsland gespeeld. Toen in Nederland is Scheveningen, eh, New York en Londen. staat ook op het programma. En speciaal voor een Amerikaans radiostation... nam je een driedelige versie op van Defying Gravity. Laten we even luisteren. Wat is er aan de hand, uh, weer de meis? <laughs> ja, ik ben heel erg uh, precies, hè? dus uh, een beetje op de internet. Dit, dit was niet helemaal zuiver, <laughs> of zo? <laughs> een beetje. <laughs> gaat, even ja, nou, gaat vonden, live, er even door. Wij vonden het heel mooi klinken. Ja, Al meer dan duizend keer dat jij je groen schilderen... voor de hoofdrol in de musical Wicked. En je bent net terug uit Amerika. Ja, heb je op Broadway gespeeld. Nou, Dat klinkt echt als de droom van iedereen die iets met musical doet. Was dat ook zo? Ja, ik geloof het wel. In ieder geval voor mij was het een droom. Uh, ik ben als popzangeres begonnen en heb uh, op mijn 24ste besloten... ik wil wat verder kijken en uh, ben in de musicalwereld beland. En toen is die droom eigenlijk... Uh, gaan groeien en uh, heb ik uh, ja, de wens gekregen van... jeetje, hoe zou het eigenlijk zijn om op zo'n uh, podium te staan? Ja. En nooit gedacht dat dat ook waar zou worden. Dus. Nee, want ik denk dat een heleboel mensen wel denken... ik zou heel graag een keer op Broadway willen staan... maar ja, bij jou is het dus gelukt, dus je moet ja. heel goed zijn. <lacht> <lacht> Toch? Ja, nou ja, weet je, uh, ik heb uh, deze rol een hele tijd gespeeld... en uh, ik voel me als een vis in het water uh, met deze rol... en op de bühne. En... Uh, ja, weet je, het is altijd gek om te zeggen van... Uh, goh, ja, ik ben inderdaad hartstikke goed, maar ik heb heel hard geknokt. En, um, ah, je komt ik net uit Amerika, daar vinden ze dat helemaal niet raar om van zichzelf nee, te zeggen. Nee, nee, daar heb ik ook echt I'm wel uh, ja, gehoord van... Joh, je moet wat minder bescheiden zijn. Nou is dat een groot probleem bij mij, want uh, dat hoor ik al heel lang. En zeker het beter in. beter uh... dan andersom, hoor. <laughs> Ja, het is geloof ik wel zo. Maar in New York moet je af en toe wel eventjes jezelf verkopen. Dus, uh... ja, Was dat heel anders dan je gewend was in Duitsland en in Nederland? Ja, mensen zijn um, gewend om um, ja, trots te zijn op, op wat ze doen en dat uit te dragen. Dus, um, en dat we zijn hier natuurlijk ook hoor. In Nederland en Duitsland ben je ook trots. Maar dan ga je toch uh, je in bochten wringen om te zeggen: gooi je ja, eigenlijk. Uh, kan ik dat best goed. Ja. En in uh, New York uh, moet je dat gewoon van de daken schreeuwen. Wat, hoe ze, zou je, als jij nu in New York bent, hoe zou je dan van jezelf zeggen... dat je iets goed kan? Wat, wat, wat, wat voor taal gebruik je daar dan Describe voor? yourself. Ah, oh, nou, even kijk. nou ja, weet je, dan ga je in ieder geval vertellen wat je allemaal gedaan hebt. En uh, dat ga je dan met volle trots vertellen. En uh, zeggen van, joh, weet je, als je... Als je ook vindt dat ik goed genoeg ben, uh, ik ben beschikbaar, weet je wel. En dat is, uh, dat is niet je gek. Jezelf verkopen. Ja. Je speelt inderdaad dus al heel vaak uh, de rol van uh, Elphaba. Ja, een groene heks in het verhaal Wicked. Uh, hoe vaak heb je er al gespeeld, denk je? Ja, in juni 2011 was mijn duizendste voorstelling. Dus uh, ik ben alweer een tijdje verder. Dus ik denk op de 1300 of zo zit ik nu. Ja. En nooit dat je denkt, daar gaan we weer. <laughs> ik weet het nu wel. Nee, want anders dan zou ik uh, niet weer uh, dit gaan spelen op uh, West End. Um, het is een fantastische rol. Ik vind het een prachtig verhaal. En ik heb er zo ontzettend veel mee bereikt. En um, ja, weet je, dat je daarmee in Duitsland en Nederland en op Broadway mag spelen. Um, ik heb um, zoveel mensen uh, gehoord die zo blij worden van, uh, van de show. En, um, Wat is het verhaal, even kort? Het verhaal, nou, veel mensen kennen het verhaal van de tovenaar van de Oz. Mm -hmm. En daar heb je een groene heks en een mooie blonde fee. En um, het gaat eigenlijk over de vriendschap tussen deze twee heksen... net voor het verhaal van de tovenaar van de Oz. Ah oh, ja. En, en, uh, en jij bent de, de groene heks ik ben de niemand groene die heks. niemand leuk vindt? Of, uh? Die vindt in de Tovenaar van de niemand leuk. En um, eigenlijk Wicked vertelt over hoe dat komt en hoe dat is geworden. En misschien is ze wel helemaal niet zo slecht als dat iedereen denkt. Ja, kijk. Nou kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, het heeft me heel veel gebracht... want ik heb overal ermee kunnen spelen. Maar blijft zo'n verhaal jou dan ook boeien? Want je kent het natuurlijk zo door en door. Waar, het, waar ja. zit de uitdaging dan nog in? Nou... Uh, uh, het is een heel emotioneel verhaal. En zeker Elfebaan moet uh, door alle emoties heen in het verhaal. En uh, het is uh, ja, voor heel veel mensen uh, ontzettend bekend. Er zijn heel veel mensen die meegemaakt hebben... Uh, net een beetje buiten de boot te vallen. En niet helemaal bij te horen. En... Uh, op te komen voor zichzelf. En dat is bij Elfeba heel sterk aanwezig. Alleen al doordat ze groen is geboren. Ja, ja. En um, dat is een prachtig verhaal om te vertellen... omdat uh, Elfeba, ook al moet ze er zo hard vechten... toch er doorheen komt en um, staat voor uh, wie ze is. En daar heel trots op is. Ja. En uh, dat vind ik iedere dag heel mooi om te vertellen. en uh, Gaat het ook over jezelf? Het gaat... Uh, ja, ik heb dat soort dingen natuurlijk ook wel meegemaakt. Niet dat, je, dat, ik, dat ik een heel heftig leven heb geleid. Of, maar ik denk dat het voor iedereen wel heel herkenbaar is. En uh, ik vind het gaaf dat deze rol, dat Elfaba, dat karakter... zo oprecht is mm. en staat voor het, uh, het recht om jezelf te mogen zijn. En uh, dat vind ik heel fijn, omdat iedere show uit te mogen dragen... en heel veel mensen een goed gevoel te geven die het misschien... Uh, Even niet zien zitten en um, de uitdaging zit er ook in uh, um, zangtechnisch, want uh, het is een, moeilijke een rol. het is een hele lastige ja, rol ja. en uh, dat moet je maar iedere avond uh, doen. Al dansend dan toch maar weer voor elkaar zien te krijgen. <laughs> Zijn er eigenlijk mensen aan tafel die Wicked het gezien oh, hebben? Je... Of voordat je zeg maar, deze rol had. als. wat ik hoorde: dat je popzangeres was. Ja. Hè? ook die zangkwaliteit in huis? Of heb je die daardoor. na nog weer verbeterd? Die door... uh, zijn zeker verbeterd, ja. Um, ik denk wel dat ik. Um, gezegend ben met het uh, talent van mijn vader. Want uh, je was hij ook was zanger, uh, ook zanger. Ja. Dus uh, daar heb ik het natuurlijk van meegekregen. Maar uh, ja, je ontwikkelt jezelf. En uh, ik ben. Ja. Uh, yeah beter geworden daarin. Ja. We hebben ook even naar een bekende vakgenoot van jou gebeld. Dat is ook een goede vriendin van jou. Om een reactie op het mooie nieuws dat je nu in Londen mag spelen. Nou, ik ben uh, Pierre Douwens. En uh, de meeste mensen zullen mij kennen van uh, Elisabeth, Van Evita, Sunset Boulevard, uh, We Will Walk You. En natuurlijk uh, op zoek naar series op televisie. Heel graag wil ik Willemijn feliciteren met haar uh, rol van Elfaba in de West End. Nou, het is natuurlijk heel bijzonder als je uh, als Nederlandse uh, eerst in Duitsland succesvol bent... en dan ook nog naar Amerika en naar Engeland gaat. Ik heb het natuurlijk allemaal beleefd en ik, ik weet hoe bijzonder dat is. Uh, het is het summum van elke musicalartiest om op Broadway te staan en op West End. Het was een meer... Is het anders. Je ziet iemand opbloeien en je ziet... Kijk, ze had altijd al een fantastische stem. Maar haar karakter en haar uitstraling is, uh, die zijn beide zo opgebloeid en zo gegroeid. En dat, uh, dat gebeurt dan opeens in zo'n rol. Eens in dezelfde tijd gebeurt dat met een rol. Dat had ik met Elizabeth en met Chicago... waardoor ik natuurlijk naar New York en Engeland gegaan ben. En zij heeft dat met deze rol. Waardoor ze ja, gewoon mensen hun harten veroverd door haar... Dat heeft zij zich een soort, een soort eenvoud die heel krachtig is, zo helder en zo ontwapenend... dat je niet anders kan doen dan meegaan met haar. Kijk, er zijn meerdere elfsbaas in, in de wereld, maar ik moet eerlijk zeggen... Zij, voor mij is zij dat wel, absoluut. We'll ik denk dat we heel veel van haar kunnen verwachten. Die vraag, was bij mij toen ook wel veel, weet, toen ik Elisabeth gedaan had... en, en natuurlijk in veel landen gespeeld was, dus, ja, je bent dan Elisabeth en dan, wat dan nog? Ik heb zoveel mooie, nieuwe dingen gedaan. Uh, dat gaat zij ook beleven. Op een gegeven moment komt ze ook los van Elfba. Ook omdat uh, de leeftijd haar daartoe brengt om andere soort rollen te gaan spelen. En zij heeft nog zoveel te bieden. Zij zingt met zoveel kleuren. Uh, en ze verovert je hart gewoon. Ik geloof heel erg in Willemijn. Ik hoop dat ze een gekke tijd heeft in Londen. Ik wens haar heel veel succes. Nou, wat lief. Pia Dauwers was dat, vanuit Zwitserland. Ze is ja. aan het repeteren voor een nieuwe productie in Wenen. Een je in Zwitserland? Oh, in, in, uh, oh, Zwitserland. Ja. Ben je er een beetje verlegen van? Altijd. Ja, Ik, ja. Zag, ja. ik zag het daar. je. Het ja. was toch wel een lofzang, zo zeg, lief. zeg nee. Ja, ja, Nee, dat is echt uh, zo fijn als iemand uh, dat uh, wil zeggen over je. Ja, ja nou, dat is mooi. Het verwacht nog veel van je. Legt dat ook een druk op je? Als je al op zoveel plaatsen gespeeld hebt... en nu ook nog weer naar Londen. Je denkt, ja, nou moet ik het ook wel waarmaken allemaal. Ja, dat is wel zo, maar dat vind ik juist ook wel heel leuk. Ik... Uh, ik ben altijd uh, op zoek naar uitdagingen. En uh, nou ja, deze rol, heb ik net gezegd, heeft heel veel uitdagingen. En uh, ik vind het heel leuk om nieuwe dingen te leren. Ik moet voor... Uh Londen, uh, moet ik een Brits accent? Ja, we gaan je zong natuurlijk in een Amerikaans accent, ja. daarvoor in het Duits. Ja. Ben je heel goed in talen trouwens? Ik ben best goed in talen. Oh ja. En voor uh, nooit door de war trouwens, want ik zat met Duits en Nederlands lijkt natuurlijk best op elkaar. Je hebt ja. eerst de hele tijd in Duitsland gespeeld en dan moet je precies dezelfde zinnen, maar dan in Nederlands. Nou, wat, wat in ieder geval wel verwarrend is, is dat uh, er zit een uh, lied in een tweede acte. Dat heet No Good Diet of Het Is Nooit Goed of Goed is Toen. En dat begint altijd met dezelfde toverspreuk. En dat is verwarrend, want Daar. ja, welke taal ga je dan inzetten, weet ja. je? fout? Het is uh, gelukkig nog niet fout gegaan, maar uh, dat mijn uh, brein af en toe even door elkaar geschud werd, ja, zeker wel. En ik las dat er ook iemand was die dacht dat jij in vier weken het ook wel even in het Koreaans nog zou kunnen Ja! Doen, ja. <laughs> je dat al ja. gedaan of nee. nee, dat was mijn uh, Amerikaanse regisseuse, Die uh, is uh, zo onder de indruk van de talenkennis en uh, dat zij zei van, oh, nou ja, we zoeken nog iemand voor Korea, dus uh, als we je nodig hebben, weten we wie je te vinden. Je zou, je, zelfs, je zou, je zou je dat durven of is dat, gaat dat toch echt? Ah op? joh, weet je, natuur, ik zou het heel gaaf vinden om gewoon die uitdaging aan te gaan, maar ik geloof dat, dat wel uh, een beetje te ver gaat. Ja. Ja. Wat wil jij graag? Want je gaat nu natuurlijk naar Londen. Dat is eerst natuurlijk heel veel werk daar, maar daarna daarna zou ik uh, wat ik erg leuk zou vinden, is um, zelf um, een nieuwe rol creëren. Um, eigen uh, musical schrijven? Uh, hoe? Nou, dat, dat weet ik niet. Maar in ieder geval iets wat helemaal nieuw geschreven is... en waar ik dan een rol in zou krijgen. Dat, dat is een van mijn wensen. En mijn andere wens, en dat roep ik al tien jaar... maar ik ga het echt doen hoor, <lacht> mensen. Ja. Een, uh, een eigen album maken. Met ja. eigen liedjes. Dus, uh, en dan ook uit het musical genre of een heel ander? Nee, dat wordt denk ik wel weer een beetje terug naar mijn poproots... En hoe ik precies dat ga invullen weet ik niet. Waarschijnlijk wordt het wel Engelstalig. Omdat ik natuurlijk in al die landen wat aanhang heb nu. Ja, dat lijkt me heel slim. Dat, dat lijkt me ook. Maar um, ja, dus dat is wel iets um, wat, uh, waar ik nog eens een keertje even... En wanneer ga je daaraan beginnen? Want ja, je weet het wel. Maar... Morgen. Ja. Morgen, nee, want je ging eerst <laughs> naar Londen, toch? Ja, maar dat is over een paar maanden. En um, ik heb het nu zoiets van, ik roep altijd, ik heb er nooit tijd voor. Want ik doe altijd van alles anders. Maar ik denk dat dat, dat ook altijd wel zo zal zijn. Dus um, ik moet er maar tijd voor gaan maken. <laughs> Oh, nog een en die musical. Hoe gaat die heten? Want dat is een beetje de petticoat van Chantal Jans. Wordt het dan zeg maar? Ja, je, uh, nou, heb jij uh, iets leuks in gedachten? Even denken. <laughs> Oei. <laughs> Dit is ja. de dag op Radio 1.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 Bij mij van Andy Grammer. Vroeger waren er alleen wandelstokken voor wie niet goed meer ter been was. En tegenwoordig zijn er rollators. Maar het is een hele kunst om daar een band mee op te bouwen. Komt u onderweg een stoep of een drempel tegen... rijdt met de rollator tegen de stoeprand aan. Knijpt de remmen in... en de rollator naar voren toe doen. U tilt het zitvlak op... en laat de rollator naar achteren kantelen. Vingers in de remmen. Voorste banden zijn nu van de grond. Rem in knijpen. Zet u hem even op de rem. Op de parkeerrem. Zet u de rollator eerst op de parkeerrem. En even de rem erbij gebruiken, meneer Van der Bent, de rem. Oh, oh uw rem, uw rem, meneer Van der Bent. Ja, het is een mooi hulpmiddel, maar het juiste gebruik valt in de praktijk nog niet altijd mee. Fysiotherapeut Frank de Boer. Ja, dit soort ongelukken die willen we niet, hè? Nee, absoluut niet. Maar dat gaat nog wel eens mis? Ja, helaas wel. Per jaar komen er toch 2400 ouderen op de eerste hulp van een ziekenhuis terecht... En helaas heeft zelfs een kwart daarvan vaak nog heup gebroken. Dus dat is een hoop uh, ellende. Ja, je zou denken het is toch zo'n onschuldig ding. U noemt zichzelf rollator, dokter. Helemaal gespecialiseerd in de rollators. En u brengt ook een boekje uit deze week. De rollator, mijn beste vriend. Nou, met zoveel ongelukken kan ik me voorstellen dat dat nodig is, zo'n boekje. Dat uh, is zeker nodig. We geven al jaren uh, rollatorsprekuren, worden georganiseerd. In 2005 zijn we daar in verpleeghuis Humanitas in Rotterdam zijn we ermee begonnen. En sindsdien uh, houden we die regelmatig uh, rollator spreekuren om de mensen advies te geven over het gebruik van de rollator. En kijken we meteen ook even de technische staat van de rollator ja. na. Nou ben ik misschien wel heel naïef, maar ik dacht altijd dat het vrij simpel was. Je gaat er gewoon achter lopen, klaar. En als je wil stoppen, dan knijp <laughs> je gewoon een knijpje in de rem en dat is het dan. Maar zo zit het dus niet. Nee, als je een rollaat ziet, denk je inderdaad van nou, dat, dat, dat daar ongelukken mee gebeuren, dat snap je niet. Ja, er staat er hier ook één, hè? Je heeft een eentje ja. meegenomen, ja. Ja, maar toch blijkt toch, uh, mensen vergeten wel eens de rollaat op de rem te zetten, bijvoorbeeld als ze erop gaan zitten. Of ze blijven met de remkabel achter de deurknop haken. Of ze struikelen buiten over een uh, losliggende stoeptegel. Dus uh, toch gebeuren helaas uh, te veel ongelukken mee. Ja, ja, ja. Nou, wat... Uh... Uh, als we dat je zo laten nu zien, bijvoorbeeld. Waar, waar, waar, let, waar moeten we op letten als we er één nodig we hebben? Er nog, heeft, u, heeft iemand er al één nodig? Nee? Hè? <lacht> Ik geloof het niet. Nee, nee. Oh, nog oh, niet. Nou, niet. Nog niet? Nee. Maar stel nou dat we er een aan moeten schaffen. Wat, wat, wat, uh, waar, waar kijken we dan naar? Maar het nou, belangrijkste als we in elf geval, uh, ga naar de winkel toe waar je veel keuze hebt. Tot voor kort uh, zat hij in het pakket van de zorgverzekeraar. Mensen konden een aanvraag indienen en hij werd, netjes, werd er één thuis bezorgd, maar je kon niet kiezen meestal kon je niet kiezen. Nee. En nu ga je naar de winkel en je probeert er eens een paar uit. Welke loopt het makkelijkst? Uh, welke is makkelijkst op te klappen? Neem ik een lichtgewichtenrollator of neem ik een gewone rollator? Als je hem achter in de auto moet tillen, is het wel prettig als niet, hij uh, niet te zwaar is. Je hebt verschillende maten. De ene persoon is wat langer, de andere is wat, wat kleiner. Is het, helemaal, is het instelbaar ook allemaal? De hoogte is instelbaar, ja. maar daar zit wel een maximum aan. Dus voor mensen die bijvoorbeeld heel klein zijn, zijn er toch iets kleinere rollators. Of mensen die heel erg breed zijn, zijn er wat bredere rollators. En heb je ook zwaardere en lichtere uitvoeringen voor mensen die, die licht of zwaar zijn? Ja, ja, het is de, de zwaarste, uh, of de rollator, uh, waar mensen die wat, wat meer gewicht hebben, dat, nou, ze zijn er tot 400 kilogram. Dus als mensen echt heel zwaar zijn, moeten ze echt op zoek gaan naar echt een goede rollator en niet... In, op een stand met een standaard rollator gaan lopen. En stel dan, hoe zit het met... als je bijvoorbeeld een rollator met lichtmetalen velgen... Een beetje, een beetje neon eronder... bestaat het ook? Nou, <laughs> beetje kek uitgevoerd. Precies. Er ja. zijn hele mooie rollators op de markt tegenwoordig. Wat dat betreft uh, is er wel heel veel veranderd. Vroeger had je alleen ja, je de blauwe. De moment, maar je hebt echt tegenwoordig echt hele mooie. En ja? die zijn ook vaak wel dure. Maar je hebt een heel mooi uitge... Het kan hip zijn, zeg maar. Met ja, ja, zeker maar als ik deze zie, als ik eerlijk ben... Ja, ik, ja. ik hoef hem voorlopig nog niet, Beetje, maar ik zou hem niet nemen, denk ik. Beetje truttig. Hè? Nou, precies. Ja. Niet echt ja. voor mannen. En dat valt in de praktijk gelukkig nog wel mee. Ja? Maar je hebt wel gelijk een aantal mannen... moet je wat meer over de drempel trekken. Dat je echt zegt van, nou, kom op, uh, probeer eens een goede... uit ga eens op zoek in zo'n winkel... En wat dat betreft heb je ook wat modernere. En ja. ook fabrikanten van rollators er echt op... dat ze tegenwoordig wat mooiere en modernere rollators maken. Maar hoe ziet een een beetje een snelle mannenuitvoering er dan uit van die rollator? Uh, als ik, mag ik een merk noemen? Ja, toen maar. Oh, ja. Oké, okay. nou, dan zou ik zeggen de Rolls Motion. Hij is wel heel erg duur, oh. maar Rolls Motion... Wat hij kost hij dan? Ja, rond de 700 euro zit Zo. hij. Maar hij is ook hij is rollator en een rolstoel in één. Dus dat scheelt Als je een stuk ermee gelopen hebt, kan je er heel makkelijk een rolstoel van maken. Dus iemand kan erin gaan zitten... Iemand anders brengt je een stukje verder en even later maak je er weer een rollator van. En hoe, ziet hij, en hoe ziet hij er dan uit vergeleken met deze blauwe en ja, zwarte? Je hebt, ten eerste heb je hem in andere kleuren. Hij is heel modern, uh, strak vormgegeven. Het is echt een schitterende rollator. Alleen je, ja, je moet er wel het geld voor hebben. Ja, dat is best een behoorlijk bedrag ja. voor mensen. Wat, uh, wat gaat er nou het meest mis met zo'n ding? Met zo ik bedoel, met zo'n rollator? Ja, we onderscheiden eigenlijk in vier groepen. Zeg van je probleem met de ondergrond. Dus. Mensen struikelen over een snoer. Of mensen lopen bu struikelen buiten over een boomwortel. of een losliggende tegel. Slecht onderhoud. De. Vaak wordt, als de rollator eenmaal bij mensen is, het wordt er nooit meer iets aan gedaan. Wat moet je eraan doen dan? Nou ja, op een gegeven moment merk je toch dat de remmen wat bijgesteld moeten worden. Na tijd kunnen de kunnen wat, uh, wat gaan rammelen. Een handvat kan los gaan zitten. Dus hij moet eigenlijk af en toe toch nagekeken worden of er geen gebreken uh, aan zijn. We ja, moeten eigenlijk hele fietsen maken voor uh, rol rollators hebben. Ja, nou die, bij de verschillende fietsenmakers uh, willen best wel de rollator repareren. Vroeger zeiden ze van, je krijgt hem in bruikleen van de zorgverzekeraar, maar sinds je hem in eigendom krijgt van de zorgverzekeraar en nu zelf moet kopen, kan je ook gewoon naar het fietsenmaker om hem te laten repareren. Ja, de band ik vroeg me het trouwens ik? af... O, o, nee, de band u... kan niet meer lek. Dat is, de, de, de, de, er zijn bijna geen rollators meer met uh, luchtbanden, ah, dus dat scheelt weer. Ik vroeg me af, eh, eh, hebben eh, mensen met een rollator nou ook een moeite met toegankelijkheid van gebouwen? Jawel, net zoals mensen in een rolstoel is het ook niet even makkelijk om met een rollator uh, een gebouw binnen te komen. Hmm. En u zei dus onderhoud, uh, de ongelukken door struikelen, wat, wat is nog meer een probleem? Nou, het ontwerp van de rollator, sommige nieuwe rollators of andere, die hebben bijvoorbeeld de remkabels netjes weggewerkt. Hier zie je dat de remkabels uit kunnen steken. We hebben er maar een touwtje aan vastgedaan, want als je helemaal achter de remkabel bent blijven hangen, is het, uh, gaat hij steeds verder naar buiten staan en er is steeds grotere kans dat er wat misgaat. Uh -huh. En het blijft toch een beetje dat mensen goed advies uh, moeten hebben over het gebruik. Want ze ja. blijken toch heel vaak net even niet op te letten als ze hem op de rem zetten. Ze, de, de rollaat staat heel vaak niet op de goede hoogte. Mensen blijven vaak, als ze bijvoorbeeld naar de winkels gaan, eindeloos ermee lopen. En dan zie je ze op een gegeven moment steeds verder achter de rollator komen. Dat je denkt, van, nou op een gegeven moment is de rollator toch iets dicht eerder bij je Albert Heijn <laughs> dan de mensen zelf. Maar hoe komt dat dan? Ja, dan blijven ze. Kijk, als ze even uitrusten, dan zijn ze daarna weer, uh, weer kwiek. Kunnen ja. ze weer dicht bij de rollator lopen, gaat het weer goed. En van vermoeidheid gaan ze vaak steeds verder erachter lopen. Dat je op een gegeven moment denkt, van, oh... Dus ze zitten die armen zo heel doen? ver naar voren <laughs> ja, en dan... Uh, oh. ja. En dan denken ze, dan is de oplossing, als je krom loopt... zet de rollator maar lekker hoog, maar dan lopen ze... als een soort Harley lopen ze erachter, <lacht> dat je denkt van... dus u dat maakt, schiet ook niet op. U maakt het eigenlijk best wel spannend, met die rollator. Het is spannend. <lacht> wel weer stoer. Zo ja, ja, ja, ja, is ook het, is het zo. Het loopt ja, alleen niet zo ja, ja, ja. makkelijk. Is het een voordeel dat zeg maar de verzekeringsmaatschappij niet meer betaalt... want dan krijg je er zomaar eentje toegeschoven... en nu mogen ze de eigen keus maken. Dus je zoekt nu meer een rollator uit die bij jezelf past. Dat is ook zo. Tot ja, ja, ja. voor kort. Ja, want binnenkort eentje hebben we ook. Hè? Nee, nee hoor. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. <lacht> Over de Heeft hij een slechte reputatie? Bij nee, veel dat mensen? valt wel mee. Er zijn wat mensen die je echt over de drempel moeten trekken. Veel mensen hebben zoiets van... ja, het is toch een teken van invaliditeit. Of uh, ze denken van ja, dan ben ik oud... Waarschijnlijk ook een mevrouw van 92, ja. die zei, nou, ik begin niet aan de rollator hoor, want anders zit ik er mijn hele leven aan vast. De Italiaanse fabrikant van de Vira-treinen, die geeft zometeen een persconferentie, waarin ze voor het eerst officieel reageren op het besluit van Nederland en België dat we geen Italiaanse treinen meer willen. En uh, correspondent of uh, verslaggever Matthijs van, van de Wiel van NOS, die is in Napels uh, bij die persconferentie. Goedemiddag Matthijs. Matthijs van de Ja, goedemiddag. Is uh, de hele top van het bedrijf daar gemobiliseerd om de Nederlanders de les te lezen? Uh, de hoogste baas die zal inderdaad zo dadelijk uh, het woord voeren in, uh, in de persconferentie. Maar uh, voordat hij begon, kregen we nog even een kijkje hier in de fabriekshallen hier in Napels. En dat is niet de plek. Nou, Matthijs van de Meel valt even weg, maar uh, we proberen het de fiets. wordt uh, de elektronische computer. Goed, Mathijs van der Wiel valt weg. We proberen de verbinding met Napels even te herstellen. En zometeen na drieën gaan we ook meer beluisteren over de persconferentie. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Straks op Pinkpop, nu al op Radio 1. Acoustische live-optredens van Kensington. We Handsome some poets. Blautsun. En Christopher Green.